Maar mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is En dan roept zij uit, dan kent de zee, is hier zo fris Ze blaast oh, de deel mijn vrede zwier, haar vlaaier, ook come Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn gaan naar de zon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 Uh, roeien was, dan, was een soort puntensysteem. Was daar. En daar zijn we dus uh, En ik voor. heb begrepen dat dat nog steeds gebeurt. Misschien niet op zo'n grote schaal, nee, maar de, de jeugd uh, roeit, ja, geloof de, ik wel. Ja, de jeugdroeiwedstrijden zijn er. En, uh, dus het heet nu Flattenracen. Maar uh, het was uh, echt bondstrondig zoals vroeger. De, uh, zwemmen, roeien, lijnreddingen. Uh, dat, uh, naar mijn weten is dat er niet meer. We gaan. Zo even verder over de Bonstranddag. En dan gaan we eerst naar een muziekje luisteren. Oh, dat leuk. We're gonna make it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 De een week doen ze van één tot drie en dan van drie tot zes. En dan neem ik nog examens af. Dat zijn brevetten? Brevetten en diplomas. En dan nog... komt dus de jeugd van Zandvoort. Komt, we, we gingen vroeger naar Stoops Bad, hadden we het erover. Ja. Nou, dat, dat is op een gegeven moment gestopt. Ja. En toen kregen we het uh, Crandorado Bad. Hebben ja, maar er, uh, daartussendoor hebben we nog, uh, hadden we dus geen zwembad. Want we konden niet zelf meer een zwembad uh, runnen omdat maar te zeggen om genoeg te hebben. Toen zijn we nog een tijdje te gast geweest, ook op woensdag uh, bij de Haarlemse reddingsbrigade. Waren we dus mochten we intreden in een, nou bij hun waren we dan te gast. En waar wel was je Frederik Hendrix? Frederikspark. Frederikspark. Dus dan ging je met de tram. Mm -hmm. uh, ook al en ook met de bus, maar we gingen ook, want er waren natuurlijk al jongens die wat ouder waren, die hadden een oud autootje.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 Ja, op de botermarkt. En dan uh, liepen we even een rondje automarkt. Dat waren uh, leuke dingen. er werden nog auto's zo aan de straat verkocht. En dan gingen we om uh, negen uur ging het bad aan open. En uh, gingen we zwemmen te gast bij Haarlem. Nou, tot we ons eigen uh, zwembad kregen hier. We hebben nog een hele tijd met de jeugd, enkel de jeugd... in het uh, zwembad van uh, Dries gezwommen. Van Bouwens Pollers. Dat... Uh,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 Want uh, ja, we zijn ook wel eens een keer gedupeerd geweest dat ze uh, Zuid, hebben ze een keer alle buitenboordmotoren weggehaald. Dus dan uh, ja, dat was je ook onthand. Ja, het zijn natuurlijk houten gebouwen. Ja, houten gebouwen, ze waren zo uh, binnen.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 De vissen, wie gaat ermee, mee? ermee, al naar de zee Dit is de grote dag, je kan niet missen, wie gaat ermee, gaat ermee, al naar de zee Ja zet je muts maar op, dan gaan we zwemmen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 Werd de brigade ook voor andere dingen ingeschakeld? Niet alleen voor het eigenlijke werk waarvoor ze op het strand waren? Nee, we werden dus steeds meer gevraagd eigenlijk. He, er was de zeemeil uh, het ene jaar in zand voor het andere jaar in Bloemendam. Maar dan ging je elkaar wel helpen assisteren. Uh, de circuitrun die we nu hebben, dan, om even actueel te zijn. De brigade verzorgt met zijn auto's de beveiliging op het strand...